5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Turkije voor de vierde dag op rij beschoten. GroenLinks probeert nieuwe start te maken. En Butler lekt de documenten uit liefde voor paus en kerk. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het noorden kans op een bui. Morgen droog en zonnig. Het wordt net als vandaag ongeveer 15 graden. Het Turkse leger heeft doelen bestookt in Syrië... nadat er weer een mortiergranaat in Turkije was terechtgekomen. Het is de vierde dag op rij van beschietingen. Correspondent Bram Vermeulen is in het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Je bent vandaag aan de frontlinie geweest, aan de Syrische kant ook. Wat heb je daar gezien, Bram? Ja, Wij zijn uh, vanaf uh, het Turkse grens door de Açakale de grens overgestoken. En daar zie je eigenlijk meteen uh, de gevolgen van die Turkse artillerie... die vergeldingsacties van... Afgelopen week, uh, dat dorp daar, daar is wekenlang omgevochten. Daar zie je ook alle sporen van, alle huizen zijn uh, geperfereerd. Je ziet overal inslagen van mortieren. Maar het grootste gedeelte van uh, dat grensdorp is nu uh, stevig onder controle van het vrije Syrische leger. En We zijn een heel, heel, heel stuk doorgereden vanaf de grens om te kijken tot waar dan het Syrische leger nu staat. En dat is naar onze schatting toch zo'n 10, 12 kilometer van die Turkse grens. Dus. Na uh, de Turkse vergeldingsactie, na de Turkse protesten over die Syrische mortier... die de grens zijn overgevlogen... Uh, is het Syrische leger dus toch een end, terug, is er een end teruggetrokken van die grens. Maar dat wil niet zeggen dat uh, de gevechten in dat dorp uh, gestaakt zijn. Op het moment dat wij daar redelijk dicht bij de volgende stonden... Uh, werd de, de wegversperring van het Vrije Syrische leger ook onder vuur genomen... door artillerie, uh, een van de inslagen miste ons op, nou ik denk 20 meter, uh, we hoorden hem fluiten, uh, we zagen hem inslaan... en uh, zijn we vervolgens heel snel teruggereden naar het centrum. En uh, nou ja, we, we hebben het vanaf voor veilig van afgevraagd. Um, denk je dat het mogelijk is dat het Syrische verzet zelf uh, die mortieren heeft afgevuurd op Turkije? Nou dat hebben we natuurlijk uh, daar gevraagd. Ik bedoel, het is een van de grote vragen die speelt... ...in Turkije. Uh, kan het kan zo zijn dat het, het, het, het verzet probeert om het Turkse leger deze oorlog in te lokken. De antwoorden die we daar kregen, uh, die werden ook geïllustreerd. Zij, zij zeiden, wij hebben uh, geen, uh, geen mortieren, wij hebben geen wapens om dergelijke grote uh, mortieren af te schieten. Uh, de jongens lopen daar rond met Kalashnikovs, AK-47, uh, maar verder geen groot uh, materieel... Bovendien zeggen ze ook dat ze niet willen dat het Turkse leger naar binnen komt. Want zeggen ze het is fijn dat ze ons nu steun verleden, maar het blijft toch onze strijd. Uh, en we hebben liever de, dat we deze strijd zelf winnen. Het Turkse parlement ging van de week akkoord met grensoverschrijdende militaire operaties. Is die kans daarop toegenomen de afgelopen dagen? Um. Ik vind het moeilijk te, te, te zeggen. Um, als je ziet dat... Uh, kijk, er is wel degelijk wat veranderd. Laat het zo zeggen. Er is uh, in de afgelopen dagen... In uh, de afgelopen drie dagen... ...steeds weer geschoten door het Turkse leger... ...als soort vergeldingsacties. Maar dat zijn ook een zeer uh, risicoloze acties. Dus uh, het Turkse leger wil nu gewoon laten zien... ...dat ze geen enkele provocatie meer dulden. Maar om vervolgens daar met grondroepen de grens over te gaan... ...om vervolgens zo'n burgeroorlog ingezogen te worden, waarvan niemand weet wat daar de afloop van zal zijn. Ja, daarvoor is in Turkije gewoon geen animo. En zoals ik vandaag in Syrië zelf heb kunnen horen bij het verzet, ook die strijders zitten daar niet op te wachten. Dus ik denk dat je de komende dagen wel degelijk nog meer Turks artillerie richting Syrië zult gaan vliegen, maar uh, grondroepen het land in sturen. Daarvoor is het uh, toch echt nog te vroeg.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 Het vertrek symboliseert de crisis binnen GroenLinks. Oud-senator Wim de Boer zegt dat de oorzaak van de problemen... vooral in de Tweede Kamer moet worden gezocht. De fractie is wat te veel losgezongen geraakt van de partij. En dat is een heel langzaam proces uh, geweest en die weg moet terug. fractie losgezongen van de partij? Want waar was de fractie dan mee bezig en wat leefde er in de partij? De fractie was bezig met bijvoorbeeld het Koendersakkoord. Wat in de partij heel slecht is gevallen. Kijk, GroenLinks is een, een, een mentaliteitspartij. En de vorige kamerfractie is er niet in geslaagd om de waarden die bij een mentaliteitspartij horen, om die ook zelf te leven. Als je met elkaar niet goed door de een deur kunt en het elke keer geknast is, dan doe je het niet goed. En daar komen natuurlijk ook vragen over het leiderschap vandaan. Want een politiek leider heeft daar een belangrijke rol in. Die moet uiteindelijk de club op één lijn krijgen. 13 september, drie weken geleden, sprak het partijbestuur uit... we hebben nog vertrouwen in Jolande Sap. Dat zij gezagsvol kan opereren als fractieleider. Toen hoorden we niet van de fractieleden dat zij die conclusie onderschreven. Is dat ook tekenend voor de verhoudingen in die fractie? Er is aan Jolande gevraagd al vlak aan het begin na de verkiezingen... of ze in overweging wilde nemen om een positie te beschikken. Stel dat heeft ze niet gedaan. Had ze wel moeten doen, vindt u? Ja, ik vind dat ze dat had moeten doen. In september al? Direct na de verkiezingen. Bram van Ooyek, de waarschijnlijke opvolger van Jolande Sap... die zei hier vandaag... de onderlinge verhoudingen in de fractie zijn prima. Wat dacht u toen? In de nieuwe fractie. Ja, Dat geloof ik gelijk. Wat Bram in ieder geval kan, is een uh, club mensen goed met elkaar laten functioneren. Dat is uh, een grote vaardigheid die gewoon helpt om zo'n club zich uh, goed te laten voelen. Dus na alle verdeeldheid die er was, ook in deze nieuwe fractie over standpunten... niet als eenheid naar buiten, niet in staat zijn om het GroenLinks verhaal te vertellen... kan een kwalificatie als de onderlinge verhoudingen zijn prima, volgens u kloppen. Voor die nieuwe club heb ik alle vertrouwen in. Dat was Oud-GroenLinks-Senator Boer in gesprek met Hans Andringa, de fractie van GroenLinks. In de Tweede Kamer kiest maandag een nieuwe voorzitter. En de Kamerleden komen dan om twaalf uur bij elkaar. De voormalige butler van de paus is door de rechtbank van het Vaticaan... veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf... voor het stelen van vertrouwelijke documenten. Correspondent Rob Zoutberg. Er is drie jaar steeds geëist in deze zaak. Nou ja, er komt nu achttien maanden uit... Ik moet ook één ding bij weten, wat meespeelt voor de rechter... is dat Paolo Gabriele geen crimineel verleden heeft. Dus hij komt hier weg met anderhalf jaar gevangenisstraf. De 46-jarige Gabriele werd eind mei opgepakt... in verband met het Fatili schandaal, waarbij persoonlijke brieven van de paus werden gelekt. Uit de brieven bleek dat er grote spanningen waren... binnen de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk. Gabriele zei in zijn slotwoord tegen de rechtbank... dat hij zichzelf niet als dief ziet. Rob Zoutberg.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 De A9 is zo even weer vrijgegeven. Richting Alkmaar was een flinke aanrijding bij de afrit Kastriken. Er staat nog wel drie kilometer file, maar goed, dat gaat verdwijnen. De hele dag al staan er files rondom knooppunt Hoevelaken. A28 richting Utrecht is namelijk dicht bij dat knooppunt. Op de A1 vanuit Amersfoort staat nu file tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 6 kilometer. Een stukje verderop op de opleidingsroute op de A27 naar Utrecht bij Hilversum 4. En de A28 zelf vanuit Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending: het Turkse leger heeft opnieuw doelen bestookt in Syrië. De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer kiest maandag een nieuwe voorzitter. En de voormalige butler van Paus Benedictus is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Ja. Dit was het NOS Journaal, zo dadelijk weer de collega's van Langs de Lijn.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 En dan ben je langs de lijn nog tot uh, 6 uur hier op Radio 1. We gaan uh, in het sportforum zometeen uh, uitgebreid praten over de Champions League, de Europa League, de Ryder Cup, om maar eens uh, wat te noemen. En ook over uh, het Knebel van de Rabobank. Tom Boots, die loopt nu al warm. Um, laten we beginnen met uh, de Champions League. Short Morsu is hier uh, van het AD, uh, columnist, verslaggever... Rogier van het Hek van uh, Nieuwsport, hoofdredacteur, is natuurlijk ook hier. En al genoemd Tom Boots. Um, de Champions League, Real Madrid, uh, één of twee of vier maatjes te groot voor Ajax... In de Amsterdam Arena werd het 4-1 voor Real. Drie doelpunten werden gemaakt door de sterspeler Cristiano Ronaldo. En tegen dit soort spelers moet het team van Frank de Boer er wel vanaf de eerste minuut staan. Nou, dat hebben we de eerste 50 minuten of 55 minuten zeker niet gedaan. En na de 2-1 dan, dan komt er een beetje hoop en dan krijg je nog een fantastische kans op 2-2. Op maar uiteindelijk hebben we helemaal, uh, hadden we niks verdiend, zeg maar. Uh, het was heel teleurstellend, uh, omdat je vooral, het lag gewoon heel veel ruimte om, om uh, goed te spelen. En ja, dat uh, stelde me diep teleur. Ja, Ajax heeft gewoon volgens de Boer onder zijn niveau gespeeld, shoot, maar zo me eens. Nou, dat, dat hebben ze wel, maar uh, dat had niet het verschil gemaakt in uh, wel of niet het puntje halen. Kijk, Real Madrid, uh, dat is dat, dat, ook een soort achterloosheid bij. Dat zag je wel naar die. Uh, Eigenlijk na de 2-0, toen hadden ze, hadden ze echt een hele zwakke fase. Toen vonden ze het wel even best, real. Maar je had nog steeds het gevoel van als ze heel even aanzetten... dan, uh, dan, uh, dan maken ze zich boos en dan, dan, dan liggen we twee in het net. En dat was in feite ook zo. Hè? Na, op dat kwartiertje na dat eigenlijk goed aanzette Toen was het eigenlijk meteen daarna, maakten ze het heel zakelijk af. Het verschil in kwaliteit was gewoon, uh, was gewoon ontzettend groot. In, in handelingssnelheid, in techniek, in... Uh, de individuele kwaliteit van de spelers... en dat is, dat is ook wel weer heel erg logisch. Ja. Kijk, kijk, maar de, kijk maar naar de budgetten. Ik, ik zag een graphic deze week. Ik dacht in de Volkskrant... Uh, ik geloof dat Ajax bij elkaar... een miljoentje of elf gekost heeft... en, en Real Madrid 470... Um, ja, zo groot zijn de verschillen in Europa ja. geworden. Ja. Van ons geld, hoor je dan een deel van. Uh, <laughs> ja, zo van is het ook. De toep, Want geld gaat naar de bank en de banken geven het weer aan Madrid. Rogier van had jij ook de indruk dat uh, als uh, hoe ze die bal erin koopt... dan is het 2-2, maar dan loopt Real als ze even boos worden... gewoon uit naar 4-5-2? Ja, dat, dat gevoel had ik zeker. Het was een leuk kwartiertje. hoor. Ik was in de arena woensdag en het publiek ging er eindelijk even achter staan. Maar al had hij hem gemaakt, was het 2-6 geworden. Dat Real Madrid dat speelde zo makkelijk... Als je alleen al bijvoorbeeld zo'n linksback Marcelo ziet. en zo, ja, Als hij hier bij Ajax in de spits wordt gezet. dan uh, denk ik dat, we, dat Ajax vier klassen beter is. Hm. Zulke, goede, zulke goede voetballers lopen daar rond. Ja. Ton? Nou, dat wordt onder het niveau, zei Frank de Boer. Maar als je als maatstaf. Hebt, de uh, Nederlandse competitie, dan heb je onder je niveau gespeeld natuurlijk. Als je maatstaf neemt, de top van de wereld. want het is Real Madrid. ja, dan heb je niet onder niveau gespeeld. Dan wordt eigenlijk het niveau overschat. Mentaal, eh, qua overzicht, technisch, Pasing, ontvangen dan wel... Handels, handelingssnelheid. Nee, dat is zo'n verschrikkelijk groot verschil. En als we het nu goed bekeken hebben... hoeven we er ook niet verbaasd over te zijn over de uitslag. Geen basisplaats voor Modric, voor Eusil, wel voor isje en voor uh, KK. Uh, Moeten we hieruit opmaken dat uh, Morinho zich heeft aangepast voor Ajax? <laughs> Nou, dat geloof ik niet. Ik denk, uh, ik denk dat hij gewoon eens gekeken heeft... van, goh, welke elf toppers zou ik nou eens opstellen? Hij nee, volgens mij heeft dat niet zo'n uh, zo rol gespeeld. Ja, het gaat geloven... er van dat Kaka weggaat, hè? Of weg ja, mag bij Madrid? Moeilijk... Dus misschien heeft hij hem wel. Ja, nee, dat is een moeilijke, moeilijke relatie. En, uh, en die willen ze natuurlijk graag verkopen. De, die, die is eigenlijk een beetje overbodig geworden. Gek genoeg, want het is een geweldige speler. Maar, uh, ja, dat kan een rol spelen. Maar goed, uiteindelijk maakte dat in de, in de wedstrijd niet zo heel veel uit. Nou, Vanmorgen in jouw column in het AD, uh, die we met plezier hebben gelezen... maak jij uh, een, uh, een vergelijking eventueel met, met, met uh, Mourinho en Kruijff en Of in ieder geval zeg je van... ja Mourinho heeft gezegd, Ajax heeft compact gespeeld. Dat noem jij een messteek in de rug van Kruijff, Wil je dat ja, even ah, uitleggen? Dat is in die zin met een ook. Kijk, Mourinho en Kruijff zijn natuurlijk enorm vijanden al heel erg lang. Dat zijn ontzettende tegenpolen als, als Mourinho aan het ene eind van het spectrum staat, dat dus staat de krui van het andere. Uh, en uh, dat, dat... Mourinho is ook een man die dat altijd wel voedt, hè? Met een filijnenopmerking uh, opmerking tussendoor en een, uh, en een steekje onder water hier en daar. Dat deed hij bij die vorige wedstrijd vorig jaar ook. Toen nam hij het heel erg voor vagaal op. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, toen was het de hele kwestie met of Van Gaal directeur zou worden. dat nou, ging niet staan dan oreren dat hij Van Gaal zo'n fantastische trainer en directeur vond enzovoort. Dus Mourinho speelt dat spel gewoon graag. En toen ik die opmerking hoorde van nou, Ajax heeft zo lekker compact gespeeld. Ja, toen dacht ik van ja, dat kan bijna niet anders dan dat het cynisch bedoeld is. Ja, Wat denk je dat Kruis uh, zegt in zijn column uh, maanden? Ja, daar ben, ik, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Oprecht benieuwd ook. Uh, iedereen heeft natuurlijk ook gekeken, heeft de vergelijking gemaakt met twee jaar geleden toen ze daar werden weggespeeld in Bernabeu in een heel andere tijd. Nou, Dat was het beginpunt van de fluwele revolutie, zoals we allemaal weten. Die niet echt fluweel was. Die niet heel erg fluweel was, dat klopt. Maar die, uh, ja, dus, dus ik ben heel benieuwd hoe die dit dan plaatst. Want het, het, het grote verschil tussen die twee wedstrijden... het, het verschil in kwaliteit, uh, zag ik niet zozeer. Dit was dan nog een thuiswedstrijd. Uh, het was waar dat er dit toen nog veel meer kansen kreeg. hoor. Maar als je puur kijkt naar het, het, het kwaliteitsverschil in spel... in individuele kwaliteit... Dan was dat eigenlijk vergelijkbaar met twee jaar geleden. En dan kan je wel concluderen dat Ajax wat dat betreft niet zoveel is opgeschoten. Ja. Um, uh, uh, speelde tot slot Real Madrid, uh, hadden jullie de indruk ook al een klein beetje met het uh, in het achterhoofd de, de wedstrijd tegen Barcelona. Alles of niet de wedstrijd, als ze we die verliezen, is dus de competitie nu al bijna voor hun voorbij. Zover voor het einde, of hadden jullie die indruk niet? Kijk even naar Ton ook. Nou, ik had die indruk niet hoor. Want uh, het elftal wat, wat hij uh, in het veld heeft gezet, was een goed elftal. Maar van heel veel spelers ook. Tegen Barcelona zullen spelen. En ze speelden gewoon goed. Nee, dat speelde totaal geen rol. En die wedstrijd tegen Barcelona. Ja, is drie dagen of vier dagen later. Dat speelt totaal geen rol meer. Deze ja, de, de, de pech van Ajax was denk ik ook dat de, de, was ook de pool waarin ze spelen. Kijk, Real Madrid kan zich ook niet uh, geen gelijk spelletje veroorloven in de pool zoals die is. Hè? Met Dortmund en Manchester City nog. Dus die spelen gewoon voluit in de groep. En dat moeten ze ook die namen die wedstrijd wel heel serieus. Ja, ja maar ik vroeg maar, vraag me af, jij vroeg naar El Clasico dus... maar waarom je niet nu uh, volop gaat, uh, zou gaan spelen. Alleen blessures zouden ernstig zijn, maar die zijn niet gevallen. Mag ik nog even over die pool praten? Ajax staat nu op twee gespeeld nul punten. En het had toch niet zo gek geweest als ze één puntje tegen Dortmund hadden gehaald. Dan had die pool er geheel anders uitgezien natuurlijk voor Ajax. Dat is waar. Dat is waar. Uh, aan de andere kant het is ook 2-2 geworden... bij die andere wedstrijd tussen uh, Dortmund en City, uit mijn hoofd. Dus dat is dan wel weer gunstig voor Ajax. Dat, betekent dat is dat redelijk, uh, dat, redelijk gunstig. Maar dat, goed, ja... Dat 2 nog open ligt, op papier. Op papier wel. Maar als je heel, ja, goed, als je goed naar, die, naar die ploegen kijkt... en naar ja. de wedstrijden zoals ze gespeeld zijn... Ja, dan wordt het, wordt het bijna onmogelijk voor Ajax om, uh, om door te komen. We gaan niet uh, alle andere resultaten in de Champions League uh, doornemen. Dat zijn er heel veel. Is er wel een wedstrijd voor jullie die eruit springt? Bayern München was het natuurlijk ja. verrassend dat hij verloren van Bata Borisov. Dat wil ook wel wat zeggen, dat al die, uh, die clubs uit de hoek van Rusland uh, dat die echt in opkomst zijn. De budgetten zijn enorm groot, die verschillen worden steeds kleiner. Ja, en Ik heb genoten van Barcelona tegen Benfica, want Benfica dat is ook gewoon een hele goede ploeg. Dat is echt een heel goed elftal. En als je dan ziet hoe die worden weggespeeld door Barcelona... Uh, ja, dat dat, is, dat is, blijft fascinerend om te zien. Ja, Mag ik een positieve nog noemen? Malaga vond ik heel erg positief. En negatief zenit uh, Sint-Petersburg. Pe ja, ja, en uh, de, de specifieke daaraan uh, dan wel weer... dat Malaga alles heeft moeten verkopen omdat ze geen geld hebben. Ja. En dat zenit heel veel heeft, uh, heeft gekocht. Uh, ja, moeten we daar een conclusie uit trekken? Ja, dat is inderdaad uh, opmerkelijk. Ja. Ja, goed, uh, het zijn allemaal van die... Het zijn ook momentopnamen. Kijk, ik vond Malaga vond ik ook wel weer interessant... omdat Anderlecht is, kunnen we een beetje met Nederland vergelijken. Hè? België staat weer iets lager, maar die, België heeft natuurlijk een vergelijkbaar probleem... als dat Nederland heeft. En dan zie je ook weer dat het een enorme verschil... zoals je dat bij IJssel en Real zag... zag je eigenlijk ook weer bij Anderlecht en Malaga op een iets ander uh, terrein. Ja. En uh, ja, dat is wel pijnlijk. Ja, Manchester, Manchester United, 2-1 van Kloes. Uh, twee doelpunten van Robbers van Persie op aangeven van Wayne Rooney... Nou, die kunnen niet meer stuk volgens mij, die twee. Uh... En wie zegt al tegen Kloetsch? Nou. Ja, nee, ja. Kloetsch uit ja, is lastig hoor. Ja, prima. <laughs> <Niet> maar. <laughs> maar het kan een mooi koppel worden wel, zeker die twee. Al vind ik, het, vind ik verder dat ze niet zo'n geweldige ploeg hebben met United. En vooral de verdediging niet. Uh, maar die twee, als je, als je zo'n twee van zulke spits hebt, dat zei Ferguson geloof ik ook. Ja, dan kan je inderdaad iedere wedstrijd kan je, kan je winnen. Dan maak je iedere wedstrijd een goal. Ja. Uh, dan naar uh, de Europa League. Twente heeft uh, uh, in de Europa League uh, nou niet echt laten zien... waarom ze in de Eredivisie koploper zijn. Uh, nummer 5 van Zweden, 2-2 werd het. Uh, ja, ze kwamen wel terug naar een 2-0 ruststand. Wat vonden jullie van het optreden van, uh, van Twente, Rogier? Nou, ik heb me vooral verbaasd over de publieke belangstelling in uh, Zweden. En uh, kijk, dat Twente zo'n twee gezichten laat zien, ja, dat vind ik prima. Maar die Europa League, daar wil ik het eigenlijk wel even over hebben... Die wordt totaal niet serieus genomen door heel veel clubs. En UEFA heeft volgens mij ook een oproep gedaan dat het wel moet gebeuren voor wat het waard is. Maar ja, er komt of geen publiek of af, of teams komen met hun B-selectie, zoals Napoli tegen PSV. Het is toch doodzonde? volgens mij kan het best een mooi toernooi zijn, zeker voor de kleinere voetballanden. Ja als dat niet serieus wordt genomen door Italiaanse clubs, et cetera. Uh, en de publiek die op afkomt dan is dat toch jammer? Ja, het begint gênant te worden. Dat is, uh, dat is helemaal waar. Dat Napoli was ook uh, pijnlijk... dat hij met zo'n helftal aankomen zette. Ja. Wel goed dat PSV dat, dat afstraft, hoor. Dat uh, deed ze uitstekend. Maar het is wel heel erg. En ja, alles, bij alles kom je uit. Uh, we begonnen bij Ajax, Real Madrid. En, en bij deze discussie kom je er ook weer bij uit. Dat het financiële gat ja. tussen, tussen die competities... is zo belachelijk groot geworden... Dat, dat, dat slaat helemaal nergens meer op. Dus dat, dat is ook bijna niet meer te overbruggen. En juist door de constructie zoals die is met die Champions League en die Europa League. Wordt dat gat ook alleen maar groter. Ja, maar heeft dat ook iets, zijn invloed dan op de op publieke belangstelling? Je bent toch voor een club en dan ja, ga je maar, je club toch ondersteunen? Ja, maar je, er is natuurlijk een, uh, er is zoveel uh, geld in die Champions League gepompt. En er is zoveel aandacht in gepompt. En die Champions League is gewoon, is gewoon weg dreef als het ware uh, op, op, op een vlot richting de, richting de hemel, noem het maar. De clubs nemen het niet serieus. En omdat de clubs het niet serieus nemen, neemt het publiek het ook niet meer serieus. Dat, ja, is eigenlijk dat, de dat de reden heeft er mee in... te maken. De Europa League is natuurlijk toch een soort B-toernooi uh, geworden. En, en veel meer dan vroeger. Vroeger lagen de Europa Cup 1 en de Europa Cup 2. Dat lag voor je gevoel veel dichter bij elkaar. En de Europa Cup 1 mochten alleen maar landskampioenen meedoen. De verschillen waren nog niet zo groot. Dus je had echt, dat, was, dat ging allemaal in een grote pot. en uh, Dat waren echt toernooien die dicht bij elkaar lagen. Ja, maar, maar, dat maar zijn de dat... Helsingborg al niet meer hun club komen steunen? Want het moet voor Helsingborg ook een hoogtepunt zijn: Europa, Europees voetbal. Ja, dan moeten u even inderdaad echt wel wakker gaan worden. Ja, maar wat is er dan gebeurd? Want ik herinner me dat we zelfs nog een Europe Cup 3 hadden. De Europe Cup van bekerwinnaars werd dat vervolgens ja. daarna. En zelfs dat uh, leefde toch nog behoorlijk. Je kon natuurlijk sowieso uitgeschakeld worden in een ronde toen. Ja, waarschijnlijk nog geen groepfase. Nee, dat, dat, die poelfase ja, het, het, doet ook uh, weinig goed. Jij ja, weet dat ongetwijfeld ook nog. Uh, is dat dan een overkill aan, aan voetbal waar we misschien in zitten? Dat nou, mensen ik denken, nou geloof het wel? Ik luister eigenlijk naar mijn twee uh, confrères zal ik maar zeggen. Want ik heb er geen flauw idee van. Hè, wat jij ja, maar zegt. jij zat toch vroeger ook wel naar de Europa heb drie wedstrijden ja. van Nederlandse ploegen te kijken? Ja, maar en zit je nu naar de Europa League te kijken? Ja, ik zit niet naar de Europa League. Te... Nou, ik heb naar PSV gekeken, ja. Ja, maar Twente bijvoorbeeld? Of... Ook wel, ook wel. Maar ik... dat komt gewoon uit nationale gevoel... nationalistische gevoelens, zal ik maar zeggen. Maar, maar dan het... zou je verwachten dat het vol zit. En bovendien, PSV-stadion staat toch behoorlijk vol, hè? En Twente-stadion ook, hè? Dus dan zal het per land heel erg verschillen. En ik denk ook dat de Europa League, als je verder komt veel meer het publiek zal genereren. Ja, het, heeft, het heeft ook nog wel echt zijn charme als je, dat maar, als je dat maar wil zien. Want het lijkt meer op het ouderwetse Cup voetbal dan de Champions League. Hmm. De Champions League is een soort uh, elitair toernooi geworden. En het, uh, eigenlijk als je in Europa liep, kijk, je kan de gekste landen te tegenkomen. Je maakt de, de vreemdste reisjes. Wat PSV allemaal niet geweest is de afgelopen uh, drie, vier jaar. Ja, dat is toch een beetje oldschool uh, Cup gevoel Tenminste, dat krijg ik erbij. Maar uh, voor het grote publiek is het blijkbaar niet, niet interessant genoeg. Althans niet bij alle, alle, alle clubs. Ja, dat moet je toch bij de, bij de UEFA leggen... die steeds meer geld zijn gaan pompen richting dat ene toernooi. Ja en er echt een beter toernooi van hebben gemaakt. Wel, en dat zou, is, dat, je... zou dat ook, als je die vergelijking met vroeger maakt... ook te maken kunnen hebben met de hedendaagse communicatie? Want vroeger zat je dan naar... Uh, uh, misschien zelfs wel, als je al kleur had... misschien naar zwart-witbeelden te kijken... want het kwam helemaal uit Jepper, Jepper op Petrovsk. Ja. En, en nu uh, maakt het eigenlijk, als je naar het beeld kijkt... niet uit of ze nou in Engeland, in, uh, in Wit-Rusland... of ergens, uh, weet ik veel, waar spelen. Ja, er zijn ook veel meer wedstrijden natuurlijk. Toen... Toen ging je ook... Uh, vol spanning leefde je naar de woensdagavond toe... Want dan was er Europese voetbal. nou voetbal. Ja, tegenwoordig uh, word je doodgegooid met al die wedstrijden natuurlijk. Dat zal er ook wel mee te maken hebben, ja. ja. Maar goed, de enige hoop die er is... Is dat financial fairplay uh, verhaal. Waarbij... Uh, ja, bij de UEFA en, en, en de FIFA... Ervoor willen gaan zorgen dat het allemaal wat, wat, wat dichter bij elkaar komt. Maar goed, ja, of dat in de praktijk ook echt gaat werken... Daar heb ik mijn vraagtekens bij. Want in Spanje... Daar is zoveel mis op financieel gebied... En, uh, ja, ik, ik zie het niet heel snel veranderen, eerlijk gezegd. Want... Nou, de komende drie jaar, geloof ik, moet het allemaal in gang worden ja, gezet. Ik ben benieuwd. Ja. Uh, wat, maar wat vonden jullie nou van het voetballen? Want uh, laten we eerst Twente even nemen. 2-0 achter bij rust. dat je denkt, ja, bedoel, nemen ze het wel serieus? Kan je je dan hardop afvragen? Wat dachten jullie na die eerste helft? 2-0 achter, Rogier. Ik denk, uh, als ze als dit gaan verliezen... kan die McLaren het nog wel eens gaan krijgen. En... Uh... Maar hij bij 2-2, ja, dat, dat uit, dat is dan niet zo erg. Zit hij alweer in het zadel? Maar hij was natuurlijk tegen Ajax ook al. Uh, was hij ook al slecht voor de dag gekomen? Met zijn. Uh, iets wat verdedigende tactiek. <laughs> um, waar hij veel kritiek op kreeg. Ja, ja en als je dan 2-0 achter staat bij uh, Helsingborg uit. Dan. Uh, ik denk dat McLaren toch ook wel even heeft gedacht. Wat gaat mij hier gebeuren? Maar dan die het serieus genoeg? Want dat plakt natuurlijk op zijn voorhoofd die wedstrijd ja. van Schalke van vorig seizoen. Nou, ik ging het die... ook al, dat is een heel slecht signaal geweest. Dat heb ik echt totaal nooit begrepen. Als je als Nederlandse club nog op al die fronten meedoet... dat je dan op zo'n moment met een soort B-alftal tegen Schalke gaat spelen. Hij vond dat zelf allemaal wel meevallen, maar zo was het natuurlijk wel. En daarmee geef je ook een signaal aan je spelers toe. En, en ook dat, dat werkt gewoon door. En uh, ik, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het invloed had. Want het, het zag er echt naar uit alsof Twente er geen zin in had. Ja. Lucas Stanyos, uh, die moeten we ook nog even bespreken. Uh, is dat nou echt, moet die spits nog uh, tot bloei komen, Ton? Nou, daar heb je best kans van. Als je af en toe dingen van hem ziet, dan denk je... Ja, ah. fantastisch. Alleen maakt hij die ballen nooit. En de vraag is natuurlijk, zal dat veranderen of zal dat niet veranderen? En ik vind op, de, op dit moment niet zo erg... Dat hij uh, geen ballen maakt. Want hij heeft twee, drie weken geleden heeft hij gezegd dat hij het bestuur een ultimatum stelt. Want hij wil niet meer op links spelen. Uh, <coughs> nou, hij speelt dus nu in het midden. Boeleken is er niet. En maakt het helemaal niet waar, natuurlijk. Dat is nou het schoolvoorbeeld van een speler die gewoon bij zijn club had moeten blijven. Kijk. Uh, Welke club bedoel je dan? Feyenoord in dit Aha. geval. Uh, die had natuurlijk nooit naar Inter moeten gaan op die leeftijd. Die was nog helemaal niet klaar. Uh, die had een goed seizoen gehad bij Feyenoord. Ik geloof dat hij een of nou, 14-15 had gemaakt. Dat was prima en een slecht draaiend elftal. En, uh, en, en toen ging hij op zijn 19e naar Inter. Nou, dat is nou net een van de clubs waar je helemaal niet naartoe moet gaan als je 19 jaar bent. Kijk, er was discussie over Roos en Drenthe geweest. Hè? Real Madrid, nou, dat is achteraf niet goed uitgepakt. Maar Real Madrid. Dat is nog een grootheid waarvan je zegt, daar zeg je geen nee tegen. Maar er zijn ook van die clubs, dat zijn een soort kerkhoven voor talenten. En Inter is daar daar een van. En uh, het heeft zijn carrière gewoon geknakt. Ik, ik, het is ontzettend jammer dat die jongen niet gewoon... Als hij zich twee, drie jaar gewoon in, de, in zijn bekende omgeving had kunnen ontwikkelen... dan was hij... Dan was hij in ieder geval nu was hij verder geweest dan uh, dat hij nu is. Maar hij ging natuurlijk wel naar Inter op een ander moment dan nu. Nu draait het niet goed bij Inter, maar toen draaide het natuurlijk een stuk beter. Jawel, maar de concurrentie is zo enorm groot. En, en uh, in het Italiaanse voetbal, een 19-jarige speler in het Italiaanse voetbal... Nou, Balotelli kan ik me herinneren. Maar gemiddeld komen, stellen ze daar pas een speler op als hij 3-24 is. Dat klimaat voor jong talent is in, is in Italië, dat is er gewoon helemaal niet. En zeker niet als je ja, van een club als Feyenoord... waar ze daar in ieder geval niet tegen opkijken, als je daarvan komt... Dan moet je wel heel extreem goed zijn, wil je daar slagen. Ja, Rogier van het Hek, als je 19 bent... Bedoel, misschien heb je dat als hockey er ook wel meegemaakt. Misschien niet zo, nou jij niet... maar misschien een van je collega's misschien wel meegemaakt... dat je de kans krijgt om op jonge leeftijd naar een, naar, naar een club... waar je eigenlijk altijd tegen optie ziet, ziet, om daar naartoe te gaan. Dan is het toch heel moeilijk om nee, nee te zeggen, zoals Castaño's Nee, dat, dat snap ik wel, ik ben het helemaal met Sjoerd eens tegen Real Madrid... en Barcelona zeg je geen nee, misschien ook tegen Man United... maar het gaat ook om... Waarvoor, waarom word je gehaald? En ik kan me niet voorstellen dat deze jongen toen dacht... dat hij echt voor de basiself gehaald werd. Die heeft gewoon een jaar stilgestaan daar in Milaan. Niet getraind, slecht getraind. Ze zakken gevuld, ze makelaar heeft gezegd... je kan er zo over ja, verdienen. Dat oh. is dus, maar goed, dat is een hele andere discussie. Dan ben je echt een makelaar en geen spelersbegeleider. Want de spelersbegeleider zegt van... je blijft nog twee, drie jaar bij Feyenoord... wordt hier eerst de allerbeste... En dan ga je als grote jongen naar het buitenland. Nou, misschien heeft de makelaar het al met hem besproken. Ik zit me af te vragen, hoe gaat zo'n gesprek? Geld is natuurlijk uh, belangrijk. En wij kunnen wel makkelijk praten over Castellos, maar als hij dat geld nodig heeft voor zijn familie... dat is ook nog een ander nummertje natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n zaakwaarnemer zegt... nou, die financiën zijn we nu over eens... maar komt hij te spelen of komt hij niet te spelen? En die kernvraag is eigenlijk niet gesteld, denk ik. Hè? Nee, maar die, daar krijg je natuurlijk nooit een eerlijk antwoord op. Want, want als je die vraag stelt, dan komt iemand met een schitterend verhaal over... Uh, dat ze hem geleidelijk gaan brengen en dat ze hem steeds vaker op gaan stellen... Maar dat, dat in de praktijk komt daar heel vaak niets van terecht. Je wordt natuurlijk ook een beetje uh, blij gemaakt met een dode mus, wat dat betreft, door die clubs. En uh, dat, maakt, dat is in dit geval volgens mij ook gebeurd. Hij had echt de illusie dat hij, uh, dat hij speelminuten zou gaan krijgen. Nou, ik geloof dat hij uh, een handvol wedstrijden gespeeld heeft. Ja, ja, maar goed, dan kan je dat contractueel zelfs vastleggen. Nee, ik bedoel, dat is altijd te doen natuurlijk, hè. Ja, maar goed, uh, uh, je zal net zien, uh, morgen is uh, Twente AZ. schiet hij er vijf ja. in. En uh, waar hebben we het eigenlijk over? Maar het is een goede komen? speler. Hè? Ja, dus, uh, <tie> hij kan nog best heel goed worden. Maar hij heeft een jaar verspeeld. PSV, dat won wel. Van uh, Napoli, werd al even gezegd. 3-0 werd het. Uh, winnen van de nummer 1 van Italië geeft altijd een goed gevoel natuurlijk. Al helemaal bij de man of the match, Germain Lens.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 Mag ik met jou beginnen? Ik vond die prestatie wel goed, want er stonden huis nog wel wat mensen... op het veld bij Napoli. En trouwens, de vorige wedstrijd hadden ze ook een tweede elftal, geloof ik. Kijk ik even naar Sjoerd. Ja, en die hebben ze dik gewonnen. Uh, het probleem, want dat vind ik interessant. Het was een hele goede wedstrijd. PSV heeft er wel meer gespeeld, maar die heeft ook slechte wedstrijden, RKC Utrecht. <laughs> en als advocaat dus die wisselvalligheid, laten we zeggen, die pieken naar beneden weg kan halen... ja, dan is het gemiddelde verschrikkelijk hoog van PSV. Denken ja. jullie dat, het, dat het de hand van, uh, van advocaat langzaam duidelijk wordt dan? Nou, dat geloof ik wel. En uh, daar heeft hij ook de middelen voor. Want hij heeft gewoon met Strootman en Van Bommel heeft hij een, een blok staan. Dat is voor de Eredivisie. Moet dat meer dan goed genoeg zijn. Maar het probleem van die wisselvalligheid is inderdaad. Waar PSV heel erg groot is. is eigenlijk al drie jaar aan de gang. En dat, dat, dat uitzicht vooral in uitwedstrijden. Uit zijn ze gewoon zoveel zwakker dan thuis. Dat is, uh, je hoeft de statistieken maar na te kijken. Dat is echt extreem. Ja, en dat is volgens mij het probleem nu. Ook dit seizoen weer. Die, die twee wedstrijden die ze verloren hebben: RKC en Utrecht als ook weer op vreemde bodem. Thuis winnen ze alles. En uit uh, blijft het moeizaam. En het gekke is dat je kan PSV... Ik heb gisteren toevallig het schema zitten kijken. Je kan PSV pas in december weer echt gaan beoordelen. Want die spelen nu, de komende vijf wedstrijden spelen ze er vier thuis. En één uitwedstrijd tegen Pax Zwolle. Dus je hebt een heel uh, makkelijk schema nu... Voor in de komende anderhalf, twee maanden... En dan moet ze tegen Ajax. En dan wordt het echt interessant. Ja, maar relatief makkelijk. Want je hoeft maar één thuiswedstrijd te verliezen. En de druk ligt er natuurlijk op in Eindhoven. En dan wordt die volgende thuiswedstrijd ja. natuurlijk weer alleen maar moeilijker. Toch? Zo is het ook. Maar ze hebben, echt, ze hebben echt ook vrij makkelijke thuiswedstrijden. Wedstrijden die PSV eigenlijk de afgelopen jaren ook altijd gewoon gewonnen heeft. Hm. Dus ik denk wel dat ze dat ze weinig schade op gaan lopen. Ja, en dat is zo, want vorig jaar hebben ze thuis... één verloren en één gelijk ja. gespeeld. Nou, dat is grandioos natuurlijk, hè? Vijf verliespunten maar. Dus het is helemaal niet te verwachten dat die vier thuiswedstrijden... nu niet goed voor ze af zal, zal lopen. Rogier van het Hek, gaan we over Matas eigenlijk nog zien? Ja, daar heb ik echt helemaal geen enkel idee van. Als ik naar Van kijk, wel. Want die, die, die, die moest lachen op de bank. Die was goed gehumeurd. Dus ja, als hij goed gehumeurd is... Dan strijkt hij misschien ook alweer over zijn hart. Dan dus zal die uh, Matas ook alweer uh, Vergaal? een keer of uh, Sorry, uh, dik advocaat Ik denk al heb ik, een, uh, nee, heb ik iets gemist Hij zijn... <laughs> zat, zat te lachen op de ja. bank. En die had plezier, dus die was tevreden over zijn ploeg. En misschien mondt het ook uit dat hij weer eens uh, Matas gaat ja, Maar Als we het over die wisselvalligheid hebben, shoot, masu, dan uh, moet je het misschien juist wel niet doen. Nou, Matas is, is een speler waar je niet je, je team aan op kan hangen. Dat is een, speel, een beetje vergelijkbaar met het type Makai... Um, als heel je elftal draait, als het helemaal alles klopt, dan is dat een jongen die ze er ervoor je inschiet. Maar als je bezig bent met je elftal en je hebt een soort spits nodig waar je, ja, dat noemen ze dan heel lelijk, uh, je spel aan op kan hangen, dan is Matas absoluut niet zo'n type. Hij is gewoon een beetje lui, hij doet weinig en dan wacht op dat ene moment. En dat, uh, dat kan als je al uh, ver bent als team. Ik denk dat advocaat dat nu gewoon uh, geen goed moment vindt. Ja. Oké, okay, duidelijk. Nog meer opvallende zaken uit de Europa League... die we hier even ter tafel willen gooien? Of zeggen jullie nou... in navolging van Napoli geloven we het wel, de Europa League? <laughs> nou ja, de, nee. Uit de Europa League uh, daar zijn we volgens mij wel uit. Ja, goed zo. Dan gaan we naar de Rideau Cup. Rogier heeft het al even aangestipt bij zijn moment. Ja, was het een moment. Het waren volgens mij vijf redelijke boeiende uren afgelopen zondag. Het Europese golfteam, spectaculair was het. De Ryder Cup, een traditionele wedstrijd tussen Europa en de Verenigde Staten. Het leek hopeloos voor het Europese golfteam. 10-6 was de achterstand op de laatste dag. En toen kwam alles voor Europa toch nog goed. 14,5, 13,5. Wie van jullie golft zelf? ton nee hoor dank nee nog nee. hier ook niet ga ik doen als 50 ben denk ik ja, ja. want nee ik uh, is niet mijn sport en ik ik voel me daar nog te jong voor ik ga liever voetballen zondagochtend hmm. maar je hebt het wel gezien ik heb het uh, met een schuine oog gezien ik vind het wel een hele mooie sport om naar te kijken hoor ik heb ook niks uh, niks tegen golf begrijp me goed maar nou, ik ben absoluut geen geen kennen en uh, uh, ik heb het niet goed gevolgd onder een uh, enorme orde over te geven. Ja, hier. nou jij hebt het intensief uh, gevolgd. Had jij nog verwacht op een of andere manier... dat Europa nog terug zou komen op die laatste dag? Nee, want dat had dat, dat echt te maken met die twee dagen daarvoor. De spelers altijd in uh, paren tegen elkaar. In Amerika, alles viel goed. <coughs> uh, het was echt team, uh, het publiek stond natuurlijk achter. Want Amerika speelde thuis. Maar Europa speelde ook heel vlak. Ik vond uh, Olazabal, de coach, hè, gewoon de Spanjaard... Ja, die, die, die zag je ook een beetje rondrijden in zo'n karretje over de baan. Die wist het ook niet, hij had geen grip op zijn team. En eigenlijk dacht iedereen, dit gaat nooit meer lukken. En uh, iedereen die nu gaat zeggen dat hij dat wel had voorzien, die liegt volgens mij. Ja, de enige die er echt uitsprong, dat was de debutant, uh, die Belg, Nicolas Coulthard. Ja, die heeft toen een heel, die punt, uh, ja, heel een heel belangrijk punt binnengehaald. Ook, ook zijn wedstrijden verloren. Dus, en er wordt altijd heel erg de nadruk gelegd op dat ene punt. Het was vooral Ian Poulter, uh, die, die speelde echt fantastisch. En die... Uh, je heeft ook vier punten binnengehaald voor Europa... van de vier wedstrijden waar hij niet aan meedeed. Dus die man was de grote uitblinker. En die zette ook met een put op zaterdag... liet hij even zien van jongens, we hebben nog niet verloren. En dat gaf Europa, zeggen ze achteraf dan... de kracht om op zondag dat kunststukje uit te halen. Kan jij eens uitleggen hoe groot het evenement is? Nou ja, dat kan je uitleggen aan alle getallen. Hoeveel mensen er naar kijken. Er wordt daar 50 miljoen dollar geloof ik uitgegeven door het publiek. Maar het belangrijkste is dat de spelers daar voor niks komen spelen. Alle spelers in Europa en Amerika zijn eigenlijk twee jaar bezig... om zich te kwalificeren voor dat Ryder Cup-team... om gekozen te worden door de captains. En uh, ja, de spelers die geven bijna hun leven om daar aan mee te mogen doen. Dat zegt eigenlijk al voldoende. Ja, het, is een, het is niet alleen een sport, maar ook een evenement van tradities. Uh, wat mij persoonlijk ook heel erg opviel was uh, dat ze in de wolken uh, schreven... De uh, Spirit of uh, Savi Balasteros, beroemde golfer die uh, er twee jaar geleden nog bij was... maar inmiddels uh, vorig jaar is, is, is overleden. Uh, het is een evenement ook wat echt wel de uitstraling heeft van een, uh, een topevenement. Kan het nog groter? Nee, maar het hoeft ook niet groter. Maar wat je er wel aan ziet, is uh, wat het zo leuk maakt... is dat er natuurlijk twee teams tegen elkaar zijn. Normaal is een golf to toernooi natuurlijk gewoon vier dagen... Met heel veel individuen. En dan, ja, op een gegeven moment kies je partij voor iemand. En die ga je volgen. En uh, als hij wint, leuk zo niet, jammer. Maar dit ja, is vanaf minuut één. Je bent voor Europa of voor Amerika. Je gaat het volgen. Spelers juichen. Publiek juicht. Het gebeurt ook bij golf niet zoveel. Dus het is een echte sportwedstrijd. En ja. dat maakt het volgens mij zo bijzonder. Gaat van ja, begin naar het hoog Dat zag je wel. in die emoties. Want Olazabal, Sabal, die uh, aan het eind. Toen hij die, die persconferentie. Ja, vanwege ballestero's. In huilen uitbarsten die. En het is zo belangrijk voor Amerika. Want mij verbaasde het als basketballer dat, laten we zeggen, een soort hulp Michael Jordan was. Het was vlak bij Chicago natuurlijk. Maar uh, ja, die was met die jongens uh, be uh, bezig. Ja, de... ja Bosch Jr. die kwam ook nog even ja, langs. Maar uh, wat hier, wat zo bijzonder maakt... golf speel je eigenlijk al tegen de baan. En kijk je daarna wat je tegenstanders hebben gedaan. En dan, ja, dan, sta je, dan win je een toernooi of niet. Of je wordt 51ste. Maar hier speel je echt tegen elkaar. Dat, dat is echt bijzonder. Zie je ook aan die spelers. Ze zijn er niet gewend. De grootste spelers misten de makkelijkste puts. En de, de, de mindere spelers, maar mentaal sterk. Die, die maakten puts waar je, ja, die, je niet, die je voor onmogelijk hield. Vanaf een meter of dertig. Dat ja. soort momenten. Dat maakt de Ryder Cup. Is het ook de, is het ook de spelvorm? Dat je eigenlijk ook al uh, uh, of vanaf het eerste moment... Uh, je hol moet proberen te winnen. Normaal duurt zo'n partij vier uur en dan moet je kijken wie er gewonnen heeft. Maar hier kan ja, het gewoon binnen tien minuten weet nou, je of iemand iets gewonnen heeft. En je, heeft je weet gewoon, hier gewoon per hol of je hem wint of niet. Of je hebt verloren of je achterstaat. Nou. Je kijkt ook op het scorebord uh, wat je teamgenoten doen. Dus ja, er komt een hele andere flow rondom zo'n wedstrijd. Uh, en uh, dat maakt het zo bijzonder. En dus laten we dat vooral zo houden. Het is ook onvergelijkbaar met welke sport dan ook. Hè? Europa, Europa tegen de Verenigde Staten, dat kennen we toch verder nergens. Nou, het was een beetje Davis Cup sfeer. Uh, nou, ja, maar ja, dan dat heb je, je altijd een beetje ja, aan denken. Maar dit was heel raar. Als je namelijk ook de openingceremonie zag, werd het Europese volkslied gespeeld. Nou, dat was, die, die spelers zag je kijken: wat, ja. wat is dit? Een Amerikanen die gingen in de houding staan. Die dachten. Ja. Ja. We ja. stonden eigenlijk al voor de Amerikanen, na de volksliederen. Ja. Maar het is wel bijzonder wat George zegt. Inderdaad. Ja. Europa tegen Amerika. Dat zie je nooit. Nou ja, als sportwedstrijd uh, was het natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat je niet meer van de uh, buis afkwam natuurlijk. Want je zegt 10-6 achter. Nee, op een gegeven moment stond, stond het 10-4. En 10-4 heeft Europa achtergestaan. Op dag 2, ja. Op dag 2. Ja. ja, daarom de, op zondag. Ja. Toen was het nou eenmaal 10-6. Om, om dat meer van in te de... halen. Dat, nou, dat kan alleen met sport. En op een gegeven moment, na 10-10... Ja, was het zo verschrikkelijk spannend. Was het onvoorspelbaar geworden. En toen zagen we die laatste put van die Keimer... die helemaal niet in vorm is natuurlijk. Nee, uh, ja, maar daar wordt dan weer de nadruk op gelegd. Zo werkt dat in de, in de sportjournalistiek. Maar die laatste put van Keimer was hartstikke mooi. Maar er zaten daarvoor waren ja. een aantal cruciale puts... onder andere van Justin Rose en Engelsman. Die maakte hem echt vanaf 22 meter. Terwijl hij de hole al eigenlijk zou hebben verloren. En je zag die tegenstander van hem, Phil Mickelson... toch niet tenminste die zag je kijken van, wat gebeurt hier? en nou, dat maakt het zo fantastisch. En die puts worden dan gauw vergeten. Maar dat zijn wel de puts waardoor je de Ryder Cup wint. Goed, na maandenlange zoektocht heeft de schaatscoach Jack Ory eindelijk een sponsor gevonden. De ploeg van de wereldkampioen Stefan Groothuis moest na het afhaken van Geldside Control... op zoek naar een vervanger. Maar Stefan Groothuis bleef zijn ploeg trouw. Uh, ik vind wel belangrijk dat die loyaliteit er is omdat je uh, persoonlijk iedereen een plan trekt. Uh, ik heb er zelf gewoon vooral over nagedacht. Van wat moet ik doen om gewoon de komende jaren het beste te presteren en hartstikke schaatsen? En uh, ja, dat, uh, dat, dat is gewoon bij deze ploeg blijven. En uh, ja, dat is gewoon wat ik gedaan heb. Hoe belangrijk is het dat zo'n onzekere periode nu kan worden afgesloten voor die schaatsploeg? Ja, lijkt mij heel belangrijk Ja, nou goed. Ik vind het eigenlijk triest dat, uh, dat zo'n goede coach. die al zoveel gepresteerd heeft. dat hij iedere keer moet leuren. op zoek naar een sponsor. En uh, ik ben geen groot schaatskenner. Maar als ik van een afstandje bekijk. dan, dan, dan, dan zie je eigenlijk aan alles. Dan je, krijg je steeds meer het gevoel. dat de geest een beetje uit de fles is in Nederland. Ik weet wel dat we een economische crisis hebben. Die, gaat ook, die zal ook een rol spelen. Maar bij dat schaatsen heb je het gevoel. dat het steeds ietsje minder wordt. Als zulke goede ploegen. al niet meer aan een sponsor komen. dan. Uh, is dat een heel slecht teken, volgens mij? Nou ja, die sponsor... Kijk, het bureau Triple Double, dat is het marketingbureau... die heeft er eigenlijk voor gezorgd. Hè, met Bob van Oosterhout en zijn mm -hmm. marketeer. Waar heeft hij voor gezorgd? heeft eigenlijk voor deze sponsor gezorgd. Okay. En ik kon de verbinding snel, snel leggen. Want Bob van Oosterhout was vroeger een baasgewaller ook uit een bos. En dat bedrijf schijnt ook uit een bos te komen. No. Dus die verbinding is makkelijk. Maar het uh, nieuwe is eigenlijk dat die... Vrouwenploeg en die mannenploeg gescheiden zijn. Eh, waardoor ze toch eh, financieel rond konden komen nee. met lagere budgetten. Maar ze is uit noodgeboren, toch? Wat? Ja, die, uit ja. noodgeboren, natuurlijk. Want volgens mij in de praktijk zal het helemaal niet veranderen. Ze nou, tenen gewoon samen. Nou, weet je wat er in de praktijk verandert? Ik vroeg me dat af. Wij komen als NOS uh, bij zo'n schaatswedstrijd en gaan Jack Ory dan interviewen over de mannen. En daarna gaan we hem interviewen over de vrouwen. Hoeveel jassen, hoeveel petten, hoeveel shirtjes moet hij in zijn conferentie hebben? Die moet zich constant omkleden natuurlijk. Dat Want zei hij al, die, die persconferentie die, van de week, die, geloof ik. Ja die, nou ja, die sponsor die wil natuurlijk in beeld. Dus die wil dat zijn jas of zijn kraagje of uh, dat hij een polo van, uh, van dat bedrijf aan heeft. Ja, die moet zich iedere keer omkleden. Dat gaat in de praktijk natuurlijk ook heel anders worden. Ja, het dat... lijkt mij heel raar dat je iedere keer een ander jasje aan moet doen. Maar goed, dat zal op een gegeven moment ook wel gaan wennen. Maar het is inderdaad een nou, gek gezicht. Maar is dit een trend? Wat bedoel je? Twee... Ja, twee verschillende sponsors. Een sponsor voor de mannen en een sponsor voor de ploeg. Nou, ik vrouw wel maar wel één ploeg. Want kijk, ik snap waarom het best moeilijk is om sponsors te vinden. Want Jacques zei: we hebben 2 miljoen, of Jacques 2 miljoen nodig. En dat bepalen zij omdat ze willen met die ploeg. Maar ik zou best Jacques willen sponsoren als bedrijf. Met een paar toppers. En ja, dan zou ik vragen, vragen: wat kost dat? Maar zij willen met dat hele team gesponsord worden. En ik denk altijd in schaatsen, maar ik wil die nummer 6 of 7 of 8 van het team. Helemaal niet. Die schaatsen waarschijnlijk drie. Het hele... hele seizoen een beetje zijn rondjes. Ja, buiten de schijnwerpers. Ik wil die toppers en Jack Uri. Dus het is niet makkelijk om 2 miljoen bij elkaar te schrapen. Nee, en dat betekent dus dat uh, het team van Jan van Veen bijvoorbeeld... zoekt nog een sponsor? Wordt dat dan ja, een nee, het verhaal is, of het moet er team, ja, Het team, zoals schaatsen, is een individuele sport. Ja. Het team zoekt een sponsor. Welk team? Dan bepaal ik als sponsor welk team ik wil. Ton? Nou ja, hij is... Kijk... Nee, wat hij zegt. De, de sponsor bepaalt het team. Ja, maar dat heb ik zelfs al met uh, wielrennen ook. He, het zijn oorspronkelijk individuele sporten. En er wordt maar over team gesproken. He, dat zagen we ook toen Tuitert in 2010. Olympisch kampioen. En hoe hij die, die we net hoorden? Uh, Steven Groothuis. Steven Groothuis. De buitenlag. Daar zou ik me voelen van uh, het is mijn tegenstander. En we zijn niet in een team bezig. Nee, okay, maar je gaat natuurlijk niet in het wielrennen alleen één sprinter uh, sponsoren... en dan zeggen, je zoekt het maar uit in de, de wedstrijd. Maar in het schaatsen kan dat wel. Je kan gewoon zeggen, Jack Ory, ik wil jou en ik wil Steven Groothuis. Hier heb je een zak geld. Veel succes komen het seizoen. Maar daar wil Jack Ory blijkbaar ook niet aan beginnen. Want hij hield maar vast aan dat bedrag van 2 miljoen. Dat nu dus door twee sponsors opgebracht gaat worden. En ja, maar ben... dat was een soort loyaliteit, had ik het idee, hoor. Misschien... Ja. Geen, nee, oké, okay, maar het is wel de ontwikkeling die je gezien hebt. Het zijn nu teams. En dan moet je dus zo'n heel team ergens onderbrengen. Dat is een hele lastige klus. Ja, Jules, wat vind jij? Ja, ik, ik, ik wil van jullie wel eens horen. Um, wat ik net een soort van dropte: is, is die geest nou uit de fles bij dat schaatsen? De toeschouwersaantallen zijn moeizaam. Dat, sponsor, die, dat sponsors vinden wordt steeds lastiger. Moet er wat gebeuren in het schaatsen dat, uh, ja, Je om krijgt om natuurlijk de sponsornamen op de Grote nooi weer niet te zien als sponsor. Want de reizen, vooral in een KPN-pak, de bondsponsor. Uh, dus alleen al daar moet wat gebeuren. En ik denk, ik denk ook inderdaad wel dat het schaatsen ook wel uh, uh, glans verliest. En echt toe is aan ja, nieuwe ontwikkelingen. En het is heel, ik weet dat er heel hard over na wordt gedacht door allerlei experts. Wat moeten we nou doen? Er wordt af en toe muziekje gedraaid tijdens de Maar Ik denk dat je het gewoon, je moet het spannender gaan maken. Je moet misschien wel afvalraces gaan houden. Of je moet matchraces gaan houden. Waarin je de winnaar van de rit doorgaat naar de volgende ronde. Meer ridercup in het Ja, verzin wat. Maar dat hebben we wel, het moet spannend zijn. En nu zit je te kijken naar een pol die in de eerste rit rijdt. Die rijdt dan 1,59 over de 1500 meter. Ik noem wat. Het, het maakt verder helemaal niet uit. Maar het publiek moet daar wel naar kijken. Nou ja, in andere landen vinden ze dit ook niet interessant. In Amerika moet je niet komen met schuitse Want daar vinden ze niks aan. Ik denk eigenlijk, als de NOS stopt met uitzenden is meteen dat hele schaatsen is daar weg. Dus misschien is het wel aardig dat uh, laten we zeggen de directie van de Schaatsmond en de NOS toch nog om de tafel gaan zitten, hoewel je dan belangenverstrengeling misschien gaat krijgen. Is dat een goede zaak dat de NOS moet gaan bepalen hoe het schaatsen eruit ja, ziet? Ja, NOS heeft er toch wel belang bij, want die heeft belang bij veel kijkers natuurlijk. Het ja, zou heel uh, revolutionair zijn, maar het is wel een interessante gedachte. Want dat in die schaatspoort, ik, ik heb dat ook niet verzonnen... maar dat, dat hoor je en dat, dat lees je vaker. Er moet iets gebeuren en er moet, er moet een soort van nieuwe dynamiek komen. Uh, Tiaf uh, is belangrijker niet meer voor bij al, die, bij al die kampioenschappen. Dus ik zou het niet zo heel raar gedachte vinden... om daar eens een, uh, een, een clubje van uh, intelligente mensen op, op te nou, zetten. Volgens mij hebben ze dat bij het marathonschaatsen geprobeerd... Met Was het niet SBS of ETL? Uh, denk ja, maar, maar het schaatsen. Dat is alleen interessant als er een Elfstedentocht is. Dan ja, maar dan, die dat, moest ook, dat moest ook mooier worden ja, gebracht op de televisie. Kent, dat dan, werd toch ook niet. Dan zit je als kijker, denk je ook, waar zit ik net te kijken? Nee, maar om even aan te geven dat je kan televisiemensen wel met... Uh, de, de, nou, ik denk, ik de denk dat, dat je bemoeien, bij, het maar. Of bij het schaatsen... Of bij het schaatsen moet het dus niet zijn, maar bij het schaatsen... Best met de tv-mensen om de tafel gaan. Nou, zitten. niet alleen tv-mensen. Ik heb wel eens voorgesteld: met wielrennen gaat het ook niet goed in Nederland. He? En al die journalisten, die de Gio ge Lippels en weet ik veel wat allemaal. Uh, die erbij betrokken zijn, weten alles. Alle in- en outs. Ga eens een keer één dag in het jaar. met die gast om tafel zitten als bestuur. en ga met ze vragen. Want daar zit zo'n informatie, dat is verschrikkelijk. Dat ja, maar het voelen. gaat natuurlijk wereldwijd slecht. Ja. Voetbalclubs zouden er ook goed aan doen als af en toe een keer met een journalist om de tafel gaan zitten. Zou jij dat doen? <laughs> als het informeel is, waarom niet? Nee, maar ik, ik zeg het een beetje gekscherend, maar je hebt, bij voetbalclubs heb je, heb je dat ook. Uh, is er ook aan de hand dat, dat er mensen zitten die eigenlijk te weinig kennis van zaken hebben... en te weinig kennis van de materie? Ja. En, uh, kijk, het is, het is trouwens, als we het toch over journalisten en zelfbevlekking gaan hebben... Alle grote sportevenementen zijn op bedacht door uh, sportjournalisten. De Tour, de Europa Cup 1, noem ze allemaal maar op. De, dus blijkbaar uh, zit daar wel een soort van uh, ja, zit daar wel een soort van kennis. Dus Waarom zou dat bij wielrennen of schaatsen niet kunnen? Hè? Je moet het proberen. Het enige gevaar is eigenlijk dat een journalist zijn onafhankelijkheid verliest. Nee, dus daar ja. moet je heel erg op letten. Ja. Uh, uh, wielrennen, leven in Nieuwsport. Uh, Harold uh, Knebel hè, hebben jullie uitgebreid nog hier aan het woord gelaten... Um, dat hij de wielrenners van de Raboploeg gaat afrekenen op hun prestaties. De algemeen directeur stelt dat uh, talenten Mollema, Gezing, Boon, Kruiswijk en Bos... het nu waar moeten maken. Toen ik dat las, toen was mijn eerste vraag en ik leg hem aan jullie voor, dat hadden ze dus tot nu toe niet hoeven doen. Nee, hey, daar zeg je wat, dat klopt. En uh, ja, afrekenen op prestaties lijkt mij heel normaal, maar ja, wat, wat moeten ze dan presteren en waar worden ze dan op afgerekend? Want in het wielrennen weten we allemaal, is winnen uh, een van de allermoeilijkste dingen. Een wielrenner verliest zijn leven zeker meer wedstrijden dan een wielrenner. Dat doen niet hoor. Sorry? Of Marjan Vos niet, hoor. Nee, Marjan Vos is de uitzondering ja. op de regel. Maar, Ton, ik vind dit een onderwerpje voor jou. Nou, wat vind uh, je ervan? Kijk, het is het eerste wat bij jou opkwam, bij mij ook. Hebben ze daarvoor niet hoeven te presteren. En dan is het nog vreemd, want elk, dit jaar kunnen ze het bijna niet maken. Maar elk jaar dat Knebel daar aan de leiding zat, vier, vijf jaar is dat nu... hadden ze fantastisch gepresteerd. Hoe is dat dan eigenlijk nu te rijmen? He, en ik denk, maar dat heb ik al meer gezegd, als die renners... want die zijn ook al 6, 27 jaar zo slecht presteren... verander je dat niet meer. Dus je moet eigenlijk een hele cultuuromslag presteren... agressief, in kopgroepen, weet ik veel wat allemaal... met misschien een groot gedeelte andere renners. Ja, de renners moeten weg, Sjoerd. <laughs> ja, ik weet, niet hoe, ik weet niet hoe dat met de talenten zit... maar ik heb me bij wielrennen, en dat is ook weer als buitenstaander... heb ik me altijd verbaasd over... Um, ja, de zeg maar het gebrek aan afrekencultuur, uh, er is natuurlijk al heel lang, een heel, is een, wordt er niet gepresteerd door de Nederlandse wielrenners. Naar de ploeg dat weten we allemaal, er zit ontzettend veel geld in gepompt in de afgelopen jaren. En het, werd allemaal een beetje, het gebeurde allemaal maar een beetje achterloos en het duurde, het kabbelde voort enzovoort. Dus ik denk wel dat het goed is als die, knoepel, sorry, die knuppel <laughs> een keer in het hoenderhok gaat. Ja, maar dit is een open deur. Hè? Dus je vraagt je nog steeds af... waarom is dat al niet van het begin? Dit is topsport. Hè? En Ik zei net de renners, maar ook Knebel die al vijf jaar hier zit. Je kan niet iemand steeds vervangen natuurlijk. Maar die zit er al vijf jaar en heeft ook voor die cultuur gezorgd. Nou, Als boven die cultuur niet was... Moet zo iemand er ook uit? Hij is te dat maken met ik... de de, de, de, de, degene die, de, de, die die sfeer heeft gecreëerd, die cultuur heeft gecreëerd. Ja, je. De cultuur. Ja, Reuken en Van Houlingen, die zijn nu weg. Gaat het dan heel veel veranderen of had Knebel inderdaad ook moeten vertrekken als uh, degene die die sfeer heeft gecreëerd, die cultuur? Rogier? Nou, het is wel bijzonder dat, wat uh, Ton ook zegt, je zit dat je er al een aantal jaren zit en uh, in die jaren is ook niet gepresteerd en dat je zelf blijft zitten. Blijf zitten. Dat ja. is wel bijzonder. En dan zegt hij, nu gaan we echt. Het helemaal anders doen. Ja, dat is niet het Hij begint met structuurverandering. Dat is een woord alleen om verhoudingen en uh, breukingen eruit te gooien. Verder niks. Maar het moet dus cultuur, want met zijn structuur verander je niks. He? En uh, dan zal die hoogste man moeten verdwijnen... die verantwoordelijk is uiteindelijk. Maar die is weer net de zetbaas van de bank. En die heeft uiteindelijk, uh, pompt die dat geld eruit in natuurlijk. Maar wat heeft Kabel gezegd over de prestaties uh, voor volgend seizoen? Waar ligt de lat? Hoe hoog ligt de lat? Ja, meedoen, je laten zien. Ja, het zijn allemaal een beetje van die uh, uitspraken waarvan je denkt... Ja, kan je wielrennen daar daarop afrekenen? Wat ik je zeg, wielrennen is natuurlijk een heel lastige sport om te zeggen, ja, als je niet bij de eerste drie eindigt... Dan, uh, nou, je kan wel dan tel je, je mee. Je kan wel eens getallen noemen. Hè? Want het kenmerk van uh, de Rabo is... of geen doelstellingen noemen, of laag en vaag... Nou, noem nu maar eens een paar getallen. Gesink, jij moet vijf wedstrijden winnen. In de Tour de France moeten we op het podium komen. Weet ik veel wat allemaal. Je kan gewoon getallen nu gaan noemen. En niet hoog in het klassement eindigen. Want wat wil dat in godsnaam zeggen? Ja. Oké, okay, goed. Uh, afwachten hoe dit dan weer afloopt. Dan uh, nog even naar uh, Evander Snow. Het was even muisstil in de Kuip. Uh, Snow zat uh, gehurkt, de NRC-speler, zat gehurkt op het veld. Uh, het stadion wist natuurlijk meteen wat er aan de hand was. Er was iets aan de hand met zijn hart. NRC-trainer Alex Pastoor. Ja, nou kijk, hij is uh, natuurlijk bekend met, uh, met deze perikelen. En uh, dat maakt het uh, voor hem uh, ja, wat, wat gemakkelijker uh, dan de mensen om hem heen soms. En uh, richting de spelers uh, hebben we vooral het standpunt ingenomen... dat uh, ja, op het moment dat we iets weten... Dat, uh, dat we de jongens meteen informeren. Dat, uh, dat er niets onduidelijks blijft hangen. Dat ze meteen weten wat er gaat gebeuren. Wat de volgende stap is of kan zijn. En uh, nou ja, dat maakt het uh, des te gemakkelijker om. wanneer je trainingsveld op gaat, om uh, gewoon weer aan het werk te gaan. Alex Pastoor over Yvan de Snow met de hartritmestoornissen. Hij heeft een uh, defibrillator uh, in zijn lijf. Dus dat bracht het hart weer op gang. Dat is de eerste voorlopige conclusie. Hij wordt nader onderzocht. Hoe moet je hier als. Trainer nou op reageren, Tom? Ik denk dat ik alleen maar af zou gaan op de medische staf. En die zegt het. En het vreemde is ook dat er zijn al discussies... moet Snow stoppen of niet? Nee, hij gaat bij een medicus te raden. En als die zegt, jongen, je kan rustig spelen... zou ik gewoon verder ook spelen. Ja. Dus een coach, een trainer gaat alleen maar op de medische staf. En dan is het nog vreemd, want volgens mij de dokter van NEC heeft gezegd dat er een hartstilstand was. Ja, van Feyenoord. Ja, of van Feyenoord, een ja. hartstilstand, terwijl... Daar werd Snow ook boos over. Dat het uh, uh, ja, hartritmestoornissen zijn en geen hartstilstand. Ja. Nee, nee, dat was inderdaad een beetje een rare kwestie. Daar waren ze bij NEC heel boos over dat, uh, dat, dat de dokter van Feyenoord zich daar een soort van mee bemoeid had. Maar het is wel een hele moeilijke discussie. Want ook de medici zijn het er niet allemaal over eens. In, in Spanje mag je met zo'n apparaatje helemaal niet spelen. Italië ook niet. Italië ook niet. En uh, dat maakt het allemaal wel heel gecompliceerd. Kijk, Van Hooydonk zei geloof ik deze week, daar was Snow heel erg boos om. Ja, uh, kan die jongen niet beter stoppen? Nou, dat is een beetje. Uh, kort door de bocht. Een beetje kort door de bocht. Maar de, de, de discussie mag volgens mij best wel gevoerd worden. Hoe, mo hoe moeilijk het ook voor die jongen zelf is. is het, hoe ver kun je gaan? Is het, is het nog wel verantwoord. als je dit soort dingen. een soort van regelmatig uh, aan de hand hebt? Ja, maar wat is regelmatig? Nou goed, hij heeft. Uh, dit de tweede keer? Nou goed, dat vind ik vrij regelmatig. Twee keer in, uh, in hoeveel jaar? Twee jaar? Ja, de eerste keer. En toen hebben ze de dv defibrillator uh, ja. uh, aangebracht. En daar is nu de eerste keer van. Dus die, hij speelt nog bij Ajax. Uh, wat, ik moet even opzoeken, maar laten we zeggen drie, vier jaar geleden ongeveer. Denk ik. Twee jaar geleden. Twee jaar geleden? Oké. Okay. Ja, nee, maar het, het is. Uh, wanneer, ja, wanneer, hoe stel je de grens? Hè? Wanneer, uh, wanneer is het regelmatig? Maar als het nog een keer terugkomt, uh, moet je dan gelijk stoppen, ja of nee? Uh, zit er een te groot risico aan? Dat is allemaal, het is allemaal heel lastig. En ik snap wel dat medici dat moeten bepalen. Maar een club en een trainer dragen natuurlijk ook een soort van verantwoordelijkheid ja. voor die speler. Dus dat maakt het wel heel uh, ingewikkeld. Heb je ambtsschijn ook nog? Dus ik vraag me af of die trainer van Feyenoord het wel had mogen zeggen. Ja, de dokter. Ja, de dokter, ja, nee, de dokter sorry, de trainer niet. Nee. Maar goed, dat ja. speelt natuurlijk ook nog een rol. Dat is voor Pastoor natuurlijk ook moeilijk. Want misschien weet hij wel wat er aan de hand is. Omdat snoof heeft, heeft gezegd... Misschien heeft Snoo wel gezegd... Ja, ik wil niet dat je net verder vertelt. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ze zijn natuurlijk bang dat er, dat er te vroeg conclusies worden getrokken. Ja. Omdat er, daar zit ook wel een risico aan voor de club en voor de speler zelf. Want als iedereen de indruk heeft dat hij dat kwetsbaar is... dan is het ook niet goed voor zijn sportieve toekomst. Ik snap dat allemaal wel. Maar ja, mm. kijk, het... het uh, ja, dat maakt... Kijk, Pastoor die zei na de wedstrijd... Uh, toen, toen werd er gevraagd van, goh, had, uh, had Snow hartproblemen? Toen zei hij, ja, dat zijn dorpsroddels. Dat was ook eigenlijk een rare opmerking, omdat het eigenlijk wel aan de hand was. En dat, wil alleen, dat geeft alleen maar aan hoe gevoelig de materie is. Ja. Hij weet daar ook niet zo goed mee om te gaan. Ja. Nou ja, feitelijk was er nog niets bekend. Dus zegt hij inderdaad dat het dorpsroddels zijn, omdat het alleen maar dorpsroddels zijn. Het was wel, het was wel bekend. Ja. Hij was al op weg naar het ziekenhuis op dat moment. Ja. Maar de, uiteindelijk is degene die beslist de speler zelf natuurlijk. Hè? Ja. En daar leg je dus alle verantwoordelijk. Die zal toch ook wel met een arts gaan praten en het afwegen. Maar hij is ook de enige die heeft tot slot gevoeld uh, wat er aan de hand was. En ja, ik neem aan dat die jongen geen risico's gaan nemen en echt wel weten van ja, maar het. Hartritme. Ik, ik, ik weet niet hoe dat voelt, maar het kan ook een klein dingetje zijn geweest. En uit voorzorg ga je naar de kant. Ik heb geen idee. Hij is in ieder geval niet buiten ja. bewustzijn geweest. Dus het, het ja. wordt denk ik wat groter gemaakt dan het allemaal is. Nou, laten we hopen dat het uh, uh, zeker voor hem allemaal goed uh, afloopt. Uh, even over komend weekend Een geweldig voetbalweek -einde, Zeker in het uh, buitenland. Uh, in Nederland hebben we ook mooie wedstrijden. Twente AZ, Ajax FC Utrecht, geloof ik aan mijn hoofd. Uh, maar in het buitenland, Barcelona tegen Real in Engeland... mooie wedstrijden, in Frankrijk mooie wedstrijden. Het is uh, Inter-AC, geloof ik, hebben we ook nog dit weekend ja. Is er iets? Ik ga even een rondje langs. Wat ga jij doen uh, dit uh, weekend ik, ik ga uh, morgen naar uh, Standaard tegen Anderlecht. Uh, Roel Jans tegen Jean van de Brom. Ja. Um, uh, Roel Jans heeft vier wedstrijden bij verloren. Dus die zit ja. in een hele moeilijke positie. En ik ga dan morgen kijken. Nou, mooi. Veel plezier, Rogier. Wat ga jij doen? Interview uitwerken met Max Caldas. Dan morgen redactiedienst draaien. En dan s'avonds genieten van de Klassico. Tom. Ik ga met mijn kleinzoon wandelen. Kijk, goed zo. Ook leuk. Ja, veel plezier. Even kijken wat er over de grens gebeurde. Bayern München won met uh, 2-0 van Hoffenheim. Twee doelpunten van Ribery. Schalke 0-4 tegen Wolfsburg. Magad krijgt het daar steeds moeilijker met assistent Andries Jonker. 3-0 voor Schalke, Eén keer Affalai. Freiburg tegen Nuremberg 3-0. Mainz tegen Fortuna Düsseldorf 1-0. En, uh, en Götter vuurt, zo moet ik het zeggen, tegen HSV 0-1. Bayern heeft er 21. Frankfurt heeft er 16. Schalke heeft er 14. En Borussia Dortmund moet nog voetballen. Men heeft nu al 11. Punten. En dan in Engeland, Manchester City Sunderland, zei ik eerder vandaag al, 3-0 geworden. Chelsea tegen Norwich City, 4-1. Swansea tegen Reading, 2-2. West Bromwich Albion tegen Queen's Park Rangers, 3-2. En Wigan Athletic tegen Everton werd 2-2. Chelsea eerste met 19, City heeft 15, Everton 14. West Brom ook 14 en Manchester United 12 punten uit zes wedstrijden. Goed, dit was het voor nu vanavond Ronald Boot vanaf 7 uur... met Willem II tegen RKC Waalwijk... Pek Zwolle tegen Heracles Almelo, Vitesse Heerenveen... en Roda JC tegen VVV. Ik wens u nog een heel fijne zaterdag. Tot de volgende keer. Dag.